Alderdroefste man. een klankbeeld vrij naar het leven van Gerbrand Adriaanszoon Bredero op de regels Het is muzen u bekend dat men zich niet kan geven tot dicht of rijmerij, tenzij men wordt gedreven. Tekst Wil Barnard Gerbrand Adriaanszoon Bredero werd geboren op de 16e maart 1585. In het huis waar de bredero uithing, aan de nes, vlak bij de vleeshallen Hefzik, hefzik, mijn heer is even Hierbij, ouwe oh, kennis, je moet van mijn bank niet lopen. Hefzik, hefzik, hefzik, mijn heer is even kopen. Ik heb moeitelle vlees, runvlees, vierenvlees, vierenvlees, vierenvlees, vierenvlees. Hefzik, hefzik, hefzik, mijn heer is even kopen. Zie dat zijn bieringer zotlam, dat zijn schagerschaap, dat zijn langstaart van een jaar. Wel ga je op een aard, hij zal het jouw zeeper klaar. Houd zich, houd mijn heer, Bredero stierf op 23 augustus 1618... in een huis aan de Oudezijds Voorburgwal, vlak bij de Varkensluis. Wat kan op aarde zwaarder zijn als met pijn het geliefde liefde derven? En dat is met strengigheid mij ontzijt. Daarom wens ik om mijn sterven. Hij was een dichter. En had ik niet geschreven... Zo, zo mijn naam nu niemand uit trompetten. Een minnaar. De minne die in mijn hartje leidt... ...en zal... Schijnt het dat ik door tegenheid mijn lief zal moeten? Drinker. En drink met mij een roemerwijn, dat is jou wel zo goed. Schutter. Onze krijgsraad gesloten heeft wat vroom of kloek soldaat. Die aldermeest gegoten heeft, te vereren met staat. En redenrijker. Lof redenrijke konsten, lof weet godin van wie de rijmen vloeien. Gij baart het leven der jonsten, gij stiert tot deugd en doet in liefde bloeien. In dit klankbeeld, vrij naar het leven en werken van Gerbrand Adriaanszoon Bredero, bieden wij u een portret van... Mij. De alderdroefste man die ooit moeder gewan. Zo is het dat wij hebben besloten... de welvermaakte dichter Gerbrand Adriaans Zoon Bredero... van wie door onze Kamer van Rederijken al enkele Spelen... het grote bijval zijn vertoond als lidmaat op te nemen. Wow. Meester Gerbrand, uit de instemming... ...hebt u kunnen horen dat u welkom bent... ...als lid van onze oude kamer van Rederijken... ...in liefde bloeiende. Heren, heren, heren. Het is een geplogenheid in onze kamer... ...dat de nieuwe leden zich met een dichtwerk of lied... ...lieden, lied, lied, lied, lied, lied. lied, lied, lied, U welke vriendschap ik vandaag zal ondervinden... ...en welk eerbewijs mij de beurten zou vallen... ...heb ik voor onze kamer een lied geschreven dat ik graag voor u zingen zou bravo, bravo, bravo, bravo. O, gij geest hun kloek van zinnen in liefde bloeiende vergaard... ...die iedereen hun kunst beminnen, zijt ons welkom, lief en waard. Vrolijke gedichten vermaken en stichten Den aandachtige man die het wel geschreven Hier zoekt te beleven Na het beste dat hij kan Het is loffelijk veel te weten als het tot gods eer geschiet maar ach leider, wij vergeten meest hetgeen ons God gebied. Die van eile zaken hier iets groots kan maken, men tot de hemel looft. Doch meer is te prijzen die steeds met de wijzen christelijk filosooft. Ja. Gij meesters en wijze heren, neemt in de hand mijn ruige kun. Ik en kan u niets vereren na de grootheid van mijn gunst. Ik hoop dat uw lieden niet in t kwaad zult lieden, Of rijmen niet en vloeit laat op heden blijken. Dat ons reden rijken al hier in bloeit. Ja, hier is de kruik. Ah, je kruis, jonkman. En nog een lied. Heren, heren, heren, heren, heren. Dit is een vergadering van onze eerwaarde Kamer van Rederij. Geen taverne. Als ik met deze kunstbroeders heb geklonken. Op uw welzijn. Op uw welzijn en deze kroes heb leeggedronken. Dan zal ik een lied zingen... dat ik misschien in mijn voortkomende stuk gebruiken zal. Ah, ja, ja, ik weet laat nog niet of ik het gebruiken zal. Het, het ligt er ook aan of er iemand meespeelt die wat zingen kan. Zing er, <laughs> Zou die beter zijn eerst dat kort begrijp van uw stuk te laten horen. Zoals ik zei, we zijn hier niet aan het afeer. Het is een heel onschuldig lied. De en Hoofd en Roemer Visser en de anderen zijn vandaag op het Hoge Huis van Muiden. Mm. Als zij aanwezig zijn, is het volk hier zo rumoerig. Ja, niet altijd kan de boog gespannen blijven. Een nee! nee. de luid is wat ontstemt. Ja. Ik. Uh, ik zal u dadelijk. ...de korte inhoud geven van het stuk dat vrijwel gereed is. Aha. Het is een minnespel dat u en het publiek wel zal beharen. Uh, predikanten ook. <laughs> een jongman leert een jonge juffer de grepen op een luid... ...en gebruikt misschien daarbij dit liedje. Ik zie je wel al ga je snel u in het bos vertrekken O mag de kein nu klaar aan en kun die niet bedekken Dit is het keervers, ik zing het nog een keer oh, ja. Ik zie je wel al ga je snel u in het bos vertrekken O mag de kein nu klaar aan en kun die niet bedekken voor die u mint, mijn lief, ik bind, hij bent uw snelle voetjes. En is u wil, zo staat wat stil, of gaat tenminste zoetjes. Ik zie je wel, al ga je snel nu in het bos vertrekken. Hoe maakt de nu klaar aan het schijnen, kun die niet bedekken. Komt vlijt u weer bij mij hier neer in deze groene blaadjes. Als wij verleen de zondagdeen, avonds al wat laatjes. Ik zie, zie je wel, al ga je stel u in het bos vertrekken. oma ik nu klaar aan zijn, we kunt niet betrekken. Kom wees niet het is hier zo luw vol dichte egelend tiertjes, Mijn hart verheugt hierdoor de vreugd van die vrolijke diertjes. Ik zie je wel, al ga je snel nu in het bos vertrekken. O, maar de kei nu klaar aan zijn en kunt die niet bedekken? En is genoeg, ik heig en zoek mijn uitverkoren troosje, ik ben zo moe ik als ik doe, en rust u hier een poosje. Ik, ik zie je wel, al ga je snel nu in het bos vertrekken, Om maag nu klaar dan zijn, en kunt niet bedekken. Mocht die mijn zo hatig zijn, zo strafjes en zo viertjes. Ik zie je wel, al ga je snel. Het zijn uw dreutse maniertjes. Ik zie je wel, al ga je snel. U in het bos vertrekken. Op maak de kei nu klaar aan zijn. En kunt die niet bedekken. Bravo. Even op de luid te leren. Hef je soms ook les op de luid, spreek je uit ervaring. Het belooft wel een schoonspel te worden. Hoe gaat het heen? Het gaat heten Lucelle. Lucelle. Ja, dat klinkt goed, hè? Lucelle. Ik heb het uit het Frans vertaald. Ah. Met vriendelijke handreikingen van mijn joffer Maria Tesselschaar, roemers dochter. Ah. De joffer is uw vriendelijk gezin. En blijft dat alle achterklapten en spijt? We hebben toch niks mis. Haar vader, die ook lid van onze kamer is, heeft alle waardering voor uw werken. Ja, men heeft het praatje rondgestrooid dat ik op deze joffer loop. Ah. Het zou de slechtste keus niet zijn. Mijn vader heeft meer dubloenen dan ik scheldingen bezit. Ik acht geen rijk. Guiten, hoe groot zij zijn van staat, als zij het goed en kwaad niet kunnen onderscheiden. Bravo! Oh. Onze nieuwe redenrijker begint gelijk al op rij te spreken. <lacht> uh, deze versen had ik al geschreven. Ze staan in het nieuwe spel dat ik voor u wil stellen. Begint oh. u maar, wij luisteren. Ja. Inhoud van het spel Lucelle. In het eerste en tweede deel wordt onderhandeld over een huwelijk tussen de baron van Duitsland en Lucel die hem weigert. Hmm. Dat is goed Ook met een reden of men minnen mag of niet. Bovendien over de oorsprong en een beschrijving van de min. Aha. Ieder van deze delen zijn blij en genoegelijk. In het derde deel wordt Lucel... Al te zeer verliefd op haar vaders kamerknecht Ascanius. Bij de lessen in het luidspelen. <laughs> Na enige verliefde redenen tussen hen beiden... trouwen zij elkaar heimelijk. Je zal die predikanten weer eens horen. De baron, gewaarschuwd, raakt in razernij en besluit dadelijk Ascanius om te brengen. Dat is een rol voor Arend Janszoon. Ja. Kan schoonrazende dieren. De rolverdeling zullen wij later wel bezien. Ga verder, meneer ja, In het vierde deel wordt dit huwelijk ontdekt door de vader van Lucelle, omdat hij zijn dochter bij Ascanjes gelegen vindt. En zij was ongenaardig net, en zij was ongenaardig net, de leuke mooi bij Get, trossiemes van die meisjes, zij liepen met in kaartenbed. Ik weet niet hoeveel reis. Oh, oh, oh, oh. Heren, heren, heren. Heren, laten we luisteren naar wat Hebreer ons te vertellen heeft... en hem niet steeds weer in de rede vallen. Ja, het is een van zijn eigen liedjes. Ja, ja, dat, ja. Ga verder, Bredero. De baron werd daarover zo dol dat enigen met het zwaard doodgeslagen werden... en anderen op de vlucht wilden slaan. Je zal je dochter ook zo veel ja. Er is geen deel in dit bedrijf... of het is vol beroernis en verslagenheid. Maar bovenal is er de droefenis van Lucel... als zij haar minnaar voor dood ziet liggen. Oh. Hebben wij iemand die dat spelen kan? We hebben weinig mannen die behoorlijke vrouwen uit kunnen beelden. De rolverdeling, straks. De ja. vijfde en laatste deel... Blijken Lucel en Ascanius niet te zijn gestorven, maar alles in een goede gezondheid te hebben overleefd? Van Ascanius wordt vernomen dat hij de zoon is van de prins en graaf van Polen. En in het einde begint dit houelijk met Lucel en haar Ascanius. Met een bruiloftslied van Bredero. Prins, laat in liefde bloeien, deze twee in één. Haar herten doet begroeien zo dicht dat gij alleen. ...of ten dood u heren kan verkeren. En dan een feestmaal, vergeet het feestmaal niet. Oh, oh. Ik zal bij het en zwelgen... ...dat mijn buik als een trom geschoren slaat. Ja. Want het is beter dat er een darm barst... Ja. ...dan dat de dronk verloren gaat. Zo nu hoort gij, he, heer, hoort. Heeft jou dit spel verheugd, beweegt of wel gesmaakt... ...bewijs het ons met vreugd. Ja. Het handgeklap verblijdt en doet mij alle na. En zo het u wel behaagd, zo roept één eenstemmig. Ja! Zou je gebeuren dat ze nee roept? Punt. Wanneer? <tries> ...kunt u het stuk gereed hebben. Uh, deze week denk ik, ik moet alleen nog wat schaven en mm -hmm. besnoeien. We kunnen dus volgende week zondag het gele stuk lezen en de rollen verdelen. Ja. Dat zal wel gaan. Uh, als ik even stoor, mag. Uh, ja, ja. Uh, meester Bredero, de tekst van dat liedje, is dat al uitgegeven. Nog niet, nee. Uh, ik ben van professor Liedjeszanger. In mijn taverne, heer Bredero, in mijn taverne. Uh, en een nieuw liedje, vooral een liedje dat meegezongen worden kan. Nou, van zingen krijg je dorst, heer Bredero. Je kunt een afschrift van het liedje krijgen graag. voor een paar roemers wijn. Graag. Die zal ik u graag schenken, in mijn taverne. Het wapen van Gouda, vlak bij de Utrechtse poort. Ik ken iedere taverne hier in Amsterdam. Voor hoge gasten heb ik altijd wel een aken Rijnse wijnenhuis. Ik kom u van de week op een avond dat liedje wel brengen. Onze gasten zullen dankbaar zijn. Tot ziens. Tot ziens. Uh, geeft u voor het indruk dat liedje aan geen ander. Nee, ik beloof het je. Kom je. Bedankt. Ik Kom. Adres Aan Jan Jacobs zoon, Visser, Schilder en Glaasschrijver. Die op het Rusland stil leidt zijn vernoegde leven. Wordt deze brief, zo God wil, in eigen hand gegeven. In eigen hand gegeven. Met vriend die God bewaar. Met vriend die God bewaar. Zo. Nog een keer zien of nergens de rijmen kreupel gaan of tegen de maat stoten. laugh Den in die vrooktander krakeelt, elk zou ze zelfs wel willen kiezen. ...verloofden te besturen. Anderen willen en kunnen niet. Zo hier geen beterschap geschiet... ...zo mag ons rijk... ...niet langer duren. Ik heb altijd al gevreesd... ...dat hij zou overgaan naar Kostos Academie. Zover is het nog niet. Maar zover komt het wel. Misschien. Dat zal volgens bredero van ons afhangen. Hoezo? Gij, prinsenrijk en van goed verstand... ...die het egelend tiertje hebt geplant... ...wilt in de nood niet van ons wijken. Mijn vriend, God geeft u blije rust. Laat ons tezamen als u lust met stichting geestelijk reden rijken. En um, wat staat er nog onder? Uh, lees mij... De feilen die helaas op onze kamer groeien, heb ik met kranke kunst Het bewezen valt wel mee. en gezegd. Nu wacht ik van mijn heer op deze vaars bescheid, dan zal de redenrijk in ware liefde bloeien. Het kan verkeren. Maar dat klinkt niet naar een afscheid. Misschien zou hij zich op de academie ook niet thuis voelen. Ah, oh, te geleerd. Denk aan wat hij zelf geschreven heeft over de kunstbroeders van wie de geleerde zinnen met hoger stoffen zijn voorzien. En over zijn gemeen verstand dat die overvliegende dingen niet bevatten kan. Toch waren Phoebus, Apollo en Jupiter door zijn gedichten. Om in toon te blijven met de geleerde heren <laughs> en de dames van stand. <laughs> Singen en roemen maar u dicht ons gewoon vrouw die nog hou wordt fijgen van de. Wat het zo niet bewegen. Ik was U dienaar, mijn Madalena. Je bent laat. Kom binnen. Doe je mantel af. Is er geen meid in huis dat jij open moest doen? Ze is in de keuken bezig. Geef je mantel maar, ik hang die wel even weg. Hoe kom je zo laat? Wie spelen en zingen daar? Mijn zuster en een gast, de heer van der Voort. Hij woont in Napels, maar is voor zaken hier in Amsterdam. ...van de week gebracht hebben. Ze vonden hem op de klavesimbal liggen. Hm. Zullen we naar binnen gaan? Het is hier koud. Ik had het vanavond met jou willen zingen. Mijn zuster zingt veel beter dan ik. Zullen we naar binnen gaan? We kunnen hier niet blijven staan. Nee. Wat nee? We kunnen hier niet blijven staan, nee. Binnen het vuur, je kan je warmen. En me vertellen waarom je zo laat bent. Ik lucht in het zie ik in je gezicht en spiegel mee onder. Het wordt geliefd. Een spiegel van het gemoed Ziet hierin wordt gekeken Wat men inwendig doet, Of hij het leidt of hem verblijdt Of hij kwaad is of goed Nog een gast De heer Brederoog de o, beschrijven van dit lied Ja, ja Dit is de heer Isaac van de Voort uit Naples. U, dienaar. U schrijft aardige uderen. Zijn natuurlijk geen... Je moet zingen. We praten straks wel. Misschien. Gerbant. Ruim het Brabanter. Ga bij het vuur zitten en gedraag je als een heer. Glorie van mij peinzen. zo geit van niet. Hoe kan hem een mens feenzen voor zijn rechtwaarde vriend? Hij zingt met je zuster, maar hij kijkt steeds naar jou. Mijn zuster is getrapt. Waar heb ik jou voor het eerst ontmoet? Oh, ja, natuurlijk, op een bruiloft. Uw dienaar. Mijn man is naar de avonddienst in de oude kerk. Als hij terug is, gaan we aan tafel. Zing intussen nog maar wat. Je zou me nog vertellen hoe je zo laat komt. Ik was in de kamer van Rederijk. Voor je nieuwe stuk? Mm -hmm, Reptitie. En? Je weet hoe dat gaat. Nee, ik ben nooit in de kamer geweest. Ze willen allemaal minstens baron spelen. Liever nog een keurvorst. Gewone gouddief willen ze niet spelen. Kan ik me voorstellen? Ik niet. De, de taal van die gouddieven. Hun hele leven. Wat dan met de galg. Het is allemaal kleurrijker. Die galg. De meesten worden toch niet gesnapt. Maar zo'n gouddief willen ze niet spelen. En de taal die ze zelf alle dagen spreken is op het toneel te gering. Daar moet alles Latijn zijn wat de spelen, kwekken. Bredero, hoe is deze melodie? Welke? Lief wees gegroet, uh, staat bij schoon Liefje Jens zeer excellent. <kwijnt> Kunnen jullie niet wat anders kiezen? Nee, laat maar, u kent die melodie wel. Lief wees gegroet, gij die mijn gemoed... Oeh, ja, die melodie ken ik. Mm -hmm. Lief wees gegroet, gij die mijn gemoed... Die u als Jezus laten een daar Maak er een psalm van. Zo moet het niet gezongen worden. Ja, hoe wil u het dan wel? ligt hier ergens een luid. In de kast, dat weet je. Ik kan toch op een flauwe spelen? Dat is een joffersinstrument, daar kan ik niet bij zingen. Ik. Uh, ik heb niet zo'n stem als u. Ik ben maar een gewone Amsterdamse jongen. Ik wil wel. wel wijn drinken uit zo'n fluitglas, gegraveerd door Maria Tesselschade. Maar een tinnen kroes kan ik beter vasthouden. Die stem van u, dat is net zo'n gegraveerd fluitglas. Het is mooi, maar mijn lied past er niet in. Mijn lied moet over de rand van een bierkroes schuimen. Lief weest gegroet, gij die mijn gemoed zo zachtjes kunt strelen, en lekker voet met het meer als hemels goed. En lieve lonk zoet die uw mij bevelen. Mijn bloed dat walt, dat bruist, dat bralt, met eenig kriolen. In diergestalt mijn hart van vrucht ontvalt, maar recht zich wederbald door het heugelijk gevoel. Dat gij hier bent, doch ik bekend voor u, mijn vriendinnen. Als gij afwendt uw oogjes en die zendt naar iemand hier omtrent. Zo mis ik schier mijn zinnen. Gerbrand Dat is maar een lied. Een kroeglied. Misschien. Ik wil niet dat je verder zingt. Moet hij de rest zingen, die bruine Brabander? Gebenedijd zij uren tijd, want mijn uitverkoor Kom speel mee op dat joffers instrument! Heeft mijn blijkt en van wanhoop mij bevrijd, Vermidt zij wien het spijt. Haar vrouw mijn heeft gezworen. Ah! Gerbrand, gedraag je. Waar is mijn mantel? In het voorhuis, dat weet je. Ga je weg? Ik ben de hofnaar niet, die anderen de woorden in de mond moet leggen. Waar, waar liggen die liedjes? Als jij de joffer iets te zeggen hebt, dan doe je dat dan met je eigen woorden. Zonder hoop moet minnen, die is er ellendig aan. Die dwarrelen alle zijn zinnen in idelheid en waan. Ik spreek laatst uit verzoeken, want ik heb het zelf verzocht. Dus mag ik wel vervloeken mijn dwaasheid onbedocht. Zo men wel zotheid vinden, zo groot helaas als mijn. Die me in lang beminde, die mij niet eigen kan zijn. weer uh. is verliefd bij getop op sukken, reinen, vrijer. Maar zet er niet eens op het let. Hoe slim dat hij zijn bienen zet, gelijk een kreupelen snijden. Waar is jouw land? Bij, bij die werk! Dan die je hebt jouw rein die jou daartoe aan drijven. Je ziet op zijn volmaakte leen, die ik van boven tot beneden het leven zal beschrijven. Heer Druij! Ja? Hij gaat je vrije beschrijven! Je, je zijn haar dat is al zilvergrijs, zijn azing daar beneden. Ah, nee, dat, ben dat is zo rond Ik mijn beloofde hoe erbij het het halen. Zijn haar, Zit het daar, die tafel is nog klaar. Nee, ja, we geloven het zo ook wel. Daartoe het heilig. Kale neet. Kijk, ik zal hem niet kennen. <tops> het is een dichter. Een Hij wil alles afdoen met een liedje. Een oh, een geniet je mijn honingbietje. Zegt wat? Zit te luisteren. Laat hem luisteren. Zijn lippen zijn ik heb gelijk maar een hele kan u meegebracht. Dank je. Zeg, uh, wie zijn die twee daar? Huh? Die twee uh, juffertjes. Ja, boeren zijn het niet. U begrijpt wel, ik kan niet eerst en iedereen vragen hoe ze aan de korst komen. Zolang ze zich hier fatsoenlijk... Al ah, goed, al oh goed. Als je de taal van het volk wilt spreken, dan moet je niet op de Parnassus klimmen. Net wat ik altijd zeg. Maar dan moet je luisteren naar de boeren op de markt. En dan zoeken juffertjes in het Averen, wij zullen dat je zeker. Ik hem niet beminnen. Heb jij vandaag nog wat opgelopen? Een mooie Spaanse mat. Oh, anders niet? Nee, ik wil er wat moois verkopen. Anders geef je toch maar uit aan kleinigheden, nee? hè? Ah, Als je groot geld in handen hebt, dan moet je er ook iets groots kopen. Ik heb verdekseld veel zin in een paar Franse muiden. Ja, ik wou dat ik er het geld voor heb. vandaag nog niks opgelopen? Halve pistolet? Ah, dan kan je wel een dag hier wat van leven. Ik heb het geld voor wat anders nodig. Ik heb een paar snuisterijen naar de longen moeten brengen. Oh, hier, hier heb ik het papiertje. Ken jij lezen hoeveel ik bij de inlossing betalen moet? Hè? Nou, de duivel mag me halen als ik dat lezen ken. De kruisie, streepie. Dat heerschap. Die dichter? Ik laat me hangen als die niet lezen en schrijven kan. Oh, je kunt het hem vragen, hè? Heerschap? Ja? Ken jij dit lezen? Eh, uh, Sien, dat is een lommerdbriefje. Ah, hou je niet van de domme man. Oh. Je hebt het gespitst oren zitten luisteren. Je houdt van je halve pistolet nog een paar schellingen over. Een paar schellingen? Ah. Ah, zie je wel dat je geluisterd hebt? Zo kom ik aan mijn liedjes en mijn stukken. Voor de liedjes samen. Voor de liedjes samen. Voor de liedjes samen. Voor oh. oh. de oh. liedjes oh. samen. Voor de liedjes samen. Voor de liedjes ...is me van de winter een paar maak komen halen om te schaatsen. <laughs> en zijn liedjes? Ze zijn wel aardig. Wel aardig. Wel aardig. Wel aardig. Wel aardig. Voor een feestavond. Wat onbeschaafd natuurlijk. Geen idriat. Oh, niet te vergelijken met een van uw liederen. Al moet ik ze verliezen, ik zet daarom geen smaart. Ik maak door mijn verkiezen een gasthuis van mijn hart. Hm. Verandering van spijs maakt lust en appiciel andere een prijs ik verander met de tijd daar zijn zoveel schoon rijk en eer ik krijg ook licht mijn deel. ik krijg ook licht mijn deel. ik krijg ook licht mijn deel. ik krijg ook licht mijn deel. ik krijg ook licht mijn leven ik krijg ook licht mijn leven ik krijg ook licht mijn ik krijg ook licht mijn Hé, hey, dichter. Huh? Zit je dus slapen? <laughs> Hij droomt van zijn liefje. Welk liefje? Tien aan elke vinger. <laughs> Onze cruises zijn ook leeg, dichter. Hou ze er maar bij. Oh, dankjewel, dichter. Ik kom wat dichterbij zitten, als het mag. Hij nou, doet ze ook niet om je mooie ogen. Mag, zwem de marken. Ach, meid, ik ken hem toch. Voor je het zelf weet waar je verliefd. Morgen zie je hem in de vergulde kapoen of in de prins van Oranje zitten met een ander. Jij doet hier je liedjes op, zeg je? Ja, ja, ja. Zing er dus eens <laughs> Ben je ook in het gilde van de liedjes zanger? Ik heb, ik heb mijn luid niet bij me. Hé, hey, zanger. Ja? Mag de dichter je gitaar verlenen? Je ja, hebt nou, geef die uh, gitaar dan maar eventjes. Het verhaal dat ik hoorde van Treintje Luls. Treintje Luls? Oh, die ken ik. Als je me nou. Die woont toch bij ons in de steen? Nou, oh, ik ken dat niet. Ik heb haar hier nog nooit gezien. Nee, ze zit altijd in de Prins van Oranje. Oh. Wat heb ik je gezegd? Heb je er afgeluisterd of heeft ze het jezelf verteld? Ja. <laughs> Zo haast als Gijschen had vernomen, dat het kermis was in steen, nam hij zijn tuig, zijn poppen goed mee. Om wat eerlijk uit te komen, stak hij veren op zijn hoed, want de eer is het waarste goed. Gijsjes is naar stegen varen, met treinluls zijn lieve zangt, het was de mooiste meid van het land, dus moest hij zijn eer bewaren, daar hij in was opgevoed, want de eer is vaarste waarste goed. Als de kramers gijzen zagen, riepen zij: Kom, kom wat vaar. Wil je niet? Ik hou me waar. Gijzen dorst er niet naar vragen, zo eerlijk was zijn gemoed. Want de eer is baas te goed. Door Gekwel en stadig bidden, en op treintje luls verzoek, kocht hij nog een lange koek, die brak hij doe juist in t midden, denkt wat liefde en eer al doet, want de eer is vaste goed. Sching ging Gijs een prijzen en hij zei... Gij bent zo mooi, was ik nou met jou in het hooi. Daar zou ik jou eens bewijzen hoe mijn je eren moet. Want de eer is hartstikke goed, zus zei ik toen hou je handen, of ik word arts uit mijn kracht. Wil je wat doen? Zo doe het zacht. Heb je geen eer? Wat duizend schande. gijsje dat je doet, want de eer. Stormen en dit woelen, zijden hij. Nou, Wel treintje luls, maak je hierom zoveel spuls. geemucht immers mijn bevoegdheden, van mijn hoofd al tot mijn voet. Want de eer, is laatste goed. Nou, ik laat die woorden Praat me niet meer van de eer Maar als je wilt Zo kom vrij weer ah. Ik de gij Zoudt mij vermoorden Ach, wat einde dat was zo zoet Haar ja, u mijn eer Mijn glazengoed Haar je mijn eer Mijn vader, Groot Rijk in eren, zo gij vreest de schande groot. Geeft u zelven niet zo bloot, wilt van gij niet begeren. Wil die zijn geëerd, gegroet Want de eer is vast de groot. Ik heb ook een eigen verhaal hoor. Ja, oh, ik was een oh, nee. boerenmeid. De Knechten? De Knechten? De zeun van de boer. Toen ze erachter kwamen, werd ik op straat gezet. Ga ja. je er ook een liedje van maken, heer heerschap? <totstij> Misschien. Nou, als je de namen dan maar verandert. Ja. <totstij> <totstij> ja. Niet om het een of ander, heer. Maar als ik geen last wil krijgen met de Stadswacht. Huh? Oh, ja. Uh, heb je wel een Huh? Ja, ja, ja, die heb ik bij me. Ja. Hier is je, je gitaar terug. Dank u, heer. Afrekenen. Hoofdstuk. Ja, het liedje hier, liedje. Liedje. Oh ja, het liedje. Hier is het. Dank u, heer. Afrekenen. Adieu. Ja, adieu. Komt u nog een keer terug, heer? Ja, ja. Dingen. Het onnuttige roep en zingen van menig dronken vent en heeft zo'n schijnt geen end. Den dief tracht dan heel zacht met listeweeg te brengen dat sloten vast ontspringen en rooft al zo behend. S'heren straat werd geschend. Hier hoort men krijten, daar hoort men smijten van het goddeloos geboefd. Die goten en hekken neder trekken, terwijl ten vromen bedroeft. Snachts de nij toont met vlijt haar moedwillige grillen. Plakken ook pas kwillen en alle boosheid groot. Ja, de verrader snoot, kiest de nacht tot het explodeert. S'nachts rusten meeste dieren, ook mensen goed en kwaad. En mijn liefgehoorde dieren is in een stille staat, maar ik moet eenzaam zwieren en kruisen hier de straat. Ik zie het zwerk drijven, ik zie de klare maan. Ik zie dat ik moet blijven alleen mis troostig staan. Ach lief wilt mij gereizen. Met troostelijk vermaan, ach, Leelie, hoog verheven, verheven in mijn zin. Mijn hopen van mijn leven, gewenste schoonvriendin. Wil mij nu jongstig geven Een lieve wedermin Met hoop en vrees bevangen Met een gestage strijd Van zorgen en verlangen verwacht ik nu ter tijd van u mijn troost te ontvangen. Het woord daar ben lang onvrijdt. Alles donker. Ze slapen. O, slaap gij mijn behagen de ik doe mijn klacht Wat baat mij dan mijn klagen Nu gij den doven slacht Ik zal het geduldig dragen Ik wens u Goedenacht. Adieu, prinsesje jeugdelijk, Mijn vrouw van mijn gemoed. Adieu, en woont genugdelijk, En slaapt gerust en zoet. Ach, het is mij zo onmogelijk te rusten als gij doet. Ik min en heb verkoren die ik met behagen zag. En ik weet van tevoren dat ik ze niet krijgen en mag. Nochtans voel ik mijn drijven van zekere tocht tot haar, de welke mij doet blijven een hopeloos minnaar. Je zou kunnen beginnen met je excuses aan te bieden. Je hebt je verschrikkelijk gedragen. Ik kom je die liedjes terugbrengen. Ik denk niet dat ik ze terug hebben wil. Ze zijn voor jou geschreven. Oh ja? En je liet ze door die. die. Gerbrand. het hadden ook oude liedjes kunnen zijn. Oude liedjes? Voor een ander geschreven. Ik begrijp je niet. Die regentendochter uit Horen bijvoorbeeld. Maar Margriete. Margriete Keizer. Margriete lief. Mijn hart en wensen van mijn leven. Zo gij alleen niet zijt, mijn hoop en mijn vriendin. Of zo mijn hart en. Hoe de brand. kom je eraan? Ik heb ze het je niet gegeven. Haar familie woont nog altijd in Amsterdam. En wie was mooi Aaltje? Ze heeft me bedrogen. Zo? Zolang er niemand anders was, mocht ik met haar verkeren. Het was een weduwe, heb ik gehoord. Ja. En? Ze is hertrouwd. Met een kapitein. Hoe weet je dat? Hm, die melodie. Hoe lang zal ik met hete tranen? Wat bedoel je? Jij moet die melodie kennen. Draait er maar niet, zeg wat je bedoelt. Je kent dit boekje, natuurlijk. Nee? Er staan alleen maar liedjes in Van Gerbrand Adriaan zo'n Bredero. Ik heb het niet in druk gegeven, geef eens hier. Voorzichtig. Ik denk dat ik uit dat boekje meer van je te weten kom... dan jij me ooit hebt willen vertellen. Dit? Ja? Dit, dit heb ik niet geschreven. Dat klaagt niet over mooi aan? Nee, ja, ja, dat wel, maar... Dit niet, deze vuiligheid! Gerbrand, wat doe je? Je wilde me toch leren kennen? Dan moet je deze vuiligheid niet lezen! Daar wou ik straks nog over praten. Daar valt niet over te praten. Ik vroeg je hoe die melodie is van dat klaaglied over mooi oudje. Ik heb weer een die ik niet geschreven heb. Ik vroeg iets, Gerbrand. Die melodie. die ken je wel. Kom eens hier met dat boekje. Ik, uh... Kom eens hier met dat boekje. Laat maar eens horen wat je allemaal aan Mooi Aaltje hebt geschreven. Kom, zing het maar. Jij kan ook klaversymbol spelen. Daar hebben we het nu niet over. We hebben het over door het liedje aan Mooi Aaltje. Hier, dit bijvoorbeeld. Zoek bij mijn hart had konnen komen, ik had het met deelbiedigheid... ...straks uit zijn liggers die genoemen en in uw lieve schoot gelijk. Hou op, ik gooi die klep over het klavier. Op mijn handen? Hou op, hou op, hou op. Neem dan het laatste couplet. Gaat heen geveinsd de koerte zane. ogen en het brein. Met uw koken drielend tranen. Van den verdwaasden kapitein. Die een bloed. Van wien gij het goed. Meer als gemoed. En dat met reden acht. Verstuurt mij niet. Vaarwel en voort genacht. Dat was dus mooi aaltje. Ja. Verbaasd dat ik op het klaversimbel kan spelen? Ik heb je nog nooit horen spelen. Alle jonge dames van stand. Maria Tesselschade, Roemersdochter Visser. Dat is toch haar volledige naam? De vrouw die de naam van het schiprijk eiland voert. Die kan toch ook wel klaversimbel spelen? Tesseltje, ja. Men zegt dat je Maria Tesselschade ten huwelijk hebt gevraagd. En dat zij daarom op hun buitengoed zijn gaan wonen. En dan mag de hemel weten voor wie al die andere liederen zijn. Wil je nog iets zeggen? Ik krijg dadelijk bezoek. Die bruine Brabander. De heer van der Voort. Dezelfde dus. Mijn joffer gaat met hem trouwen. Hij heeft me niet gevraagd. Als hij u vraagt... Dan zal ik hem het antwoord wel geven. Nog iets? Je... Je wilt die liedjes niet terug hebben? Die... Die taverne liederen. Van een schoenlapperszoon. Liedjes, liefdesliedjes van een man die... Die minstens één keer in de week zich zat drinkt in een boerentaveren of op een kermis. Tussen de boeren meiden. Wie zal zeggen of die deunen niet zijn geschreven voor een van die uh, snollen? Wanneer heb je die dingen geschreven? Hield je soms om je handen vrij te hebben? De bierkroes vast met je tanden? Heb je die bierkroes soms zo over je schouders door de ruiten gegooid? groot geween laat horen dat gij des morgens vindt mijn tranen voor uw deur en dichten die daar zijn vervuld met mijn getreur mijn lief daar gaat gij u te dapper om verstoren maar helaas wat zal ik doen wie zal mijn brand dan smoren als ik aan u mijn lief geen hoop van hulp bespeur gij neemt het al te hoog dat ik bij nacht versteur in uw eerste slaap met mijn uw oren. Dan, zo hier in uw geest, zo dapper is gekweld, ik bid u om genaat, laat zinken het geweld van uw toren verwoed. Wilt mij dan, lief, vergeven dat ik uw schoon gezicht heb al te zeer bemind. Want zo gij al mijn doen rechten wel verzint. Dit is alleen mijn schuld, meest tegen u bedreven. O machten die met wonderen ziet, mijn verdriet, mijn woorden, het martelend lijen. Die nu pijnigt, mijn gemoed is mijn zoet. Brede Bredewold. Huh? Ja? Bredewo. ja. Bredewo. We hebben je vandaag gemist. Zo? Waar? De repetitie. Je wilde nog iets veranderen, heb je gezegd. Nee. Laat alles maar zoals het was. Ben je ziek? Ik ik hoest wat sinds ik door het ijs ben gezakt. Dat is maanden geleden. Mm. Was je aan het schrijven? Ja. Wat? Een, een lied... Mag ik? Als je wilt. In het luchtig zingen en springen heb ik mij vaak verblijd. In nietswaardige dingen heb ik mij zeer verblijd. Dat is geen vrij rijm. Mijn kostelijke tijd heb ik tot kwaad begeven. is het beste van mijn leven, de wraak der straffen leidt. Hm? Zo ken ik je niet. Is er een wijs op? Ja, o oh waarde, zoete lieveken. Laat eens horen. Ik, uh, <coughs> ik, ik... Ik heb geen stem. Lees het maar. <coughs> Wijn, lust en wil van vrouwen, het werelds suikerzoet. Die het innerlijk aanschouwen is het gal en bitter roet. Mm, wat overdreven. Geef hier... Jullie redenrijkers zijn... ...zijn, zijn op, op, op het toneel. Op het toneel kijken jullie vrouw Venus in de ogen. Maar, in je gedichten. Maar hier, op de Amsterdamse straten. Koopmans zoon bij Koopmans dochter. En vrouw Venus wordt gebrandmerkt en buiten de poort gezet. Ho... Oh. Nou. heb je heb je nog wat uh, wat gehoord gehoord van Madalena Madalena Stokmans. ze is getrouwd met die met die bruine Brabander, met de heer van der Voort huh? kan ik kan ik nog iets voor je doen? Dan, euh, dan ga ik maar. Hè? Adieu. Adieu. En dat gij lief. En vreemugd hebben al uw leven, met al wat wensbaar goed dat God de Heer kan geven. <gif> dit wensen wij al tezaam met eenen blij geest en zingen tot getuig dit liedje van het feest. Geef maar hier. Deze. Ah, uh, mademoiselle, madame, Madeleine Stokmans Rome. Ogen vol majesteit, vol grootse heerlijkheden... Hoe komt het dat gij nu scheidt van uw eerwaardigheid en zoete aardigheid Laas wat lichtvaardigheid aanneemt gij Zonder reden Vanwaar komt dit versmaan Voorwaar ik kan niet zinnen Nog geenerwijs verstaan De oorzaak van dit gaan U kwelt misschien een waan zo ik u heb misdaan, is met te veel te minnen. Gij ziet mijn liefde in met innerlijk meedogen. Ik ken dat ik, vriendin, u als mijn ziel bemin. Doch eer ik meer begin, gij sluit mij uit uw zin en band mij van uw ogen. Ogen. Is het dat ik dan mijn landwinning moet derven, zo bid ik... Ziet mij aan. Mij de, al de troefste man die ooit moeder gewan. Overmits dat ik van de praafste ziel moet zwerven. Geen antwoord. Geen antwoord. O levendige God... Eeuwig, goed en almachtig, aanschouwt mij mij, droef en neerslachtig een uitgekweelde man van soberen gestalt. Gedoogt niet dat hem nu de wanhoop overvalt, die toch een vijand is van hemelse genade, want zij mijn arme ziel zou eeuwelijk een schade. Ontvangt, o Heere, toch het zuiverst van mijn hert. Geeft dat mij mijn zonde niet toegerekend werd. Neemt mij, die hier op aard als vreemdeling moest zwerven in s hemelsborgerij na een Godzalig sterven. Ach dat uw lieve zoon met zijn onschuldig bloed voor mij, kenschuldige, de borgtocht voldoet. Hoog, ik ben uitgeteerd en ga met smart betreden den algemene weg van de oude, lang verleden. Hm. O heer, ik kijver niet, nog had al niet met u, Sterven is mij lief. Is het u behagelijk nu? Want gij hebt mij gemaakt en mocht mij weer ontmaken wanneer het u welgevalt. O God, voor alle zaken beveel ik u mijn ziel. Hoe zalig maken goed. Ik geer geen ander vreugd. Ik zoek geen ander zoet. Geen ander blijdschap, ach, nog ook geen liever lusten, als bij den bruidegom van mijn ziel te rusten. Dit was De Alderdroefste Man, een klankbeeld vrij naar het leven en de werken van Gerbrand Adriaanszoon Bredero, geschreven door Wil Barnard. De rol van Bredero werd gespeeld door Jeroen Carbe. Madelena Stokmans Els Buitendijk, de prins van de Rederijkerskamer in Liefde Bloeiende, Bert Dijkstra, vier Rederijkers, Tony Folletta, Hans Karsenbarg, Huip Orizant en Harry Bronk, van Genietje en Geertrui, twee juffertjes, Caritefsen en Feciarone. Twee bezoekers, Kees van Ooyen en Johannes Sla. Elisabeth Stokmans, Maria Rondel, Sopraan. Isaac van der Voort, Georges Spijkstra, Bas. De melodieën van de liederen werden bijeengezocht en van een instrumentatie voorzien door Marekke Ferguson. De liederen werden gezongen door Jeroen Krabbe, Hans Karsenbach, Kali Tefsen, Els Buitendijk, Maria Rondel en Georges Spekstra en begeleid door een ensemble bestaand uit Hans Verzeil, luid en gitaar, Marijke Ferguson, blokfluit, handharp en hakkenbord en Marijke Smit-Sibbinga, claves Technische verzorging Adrie Lievensse en Leon Dubois Regie Johan Volder